Dat heeft in ieder geval de scheidsrechter, de reisagent, heeft dat niet geconstateerd. Wat hij wel heeft geconstateerd is dat Robben nu de hoekschop mag nemen. Die door dezelfde piqué wordt weggekopt. En daarmee lijkt de schade voor Barcelona in ieder geval voorlopig gerepareerd. En ben ik benieuwd of we nog op de monitor een herhaling krijgen voorgeschoteld van dat moment. Wel of geen Hens en wel of niet. Een strafschopvaardig moment met die bal op de arm al dan niet van Piqué. Balbezit voor Bayern aan de rechterkant. Bayern, Bayern komt met de bal voor het doel. En dan een hardschot En dan is dat met moeite de pak van Victor Valdés Het schot van Thomas Müller. En dat was een goede actie van Bayern. Bayern dat toch gevaarlijker is tot nu toe in, dat eerste, in de eerste 16 minuten dan Barcelona. We krijgen nu de herhaling. Even kijken. Ja, ben ja. Dat is gewoon een penalty. penalty. Dat had een penalty moeten zijn. Want zoals Bas al zei: als je er niet alles aan doet om de bal uh, niet tegen je arm te laten komen, dan is het geen penalty. Maar hier gaat de arm gewoon naar de bal toe. En dan is het uh, een rijden strafschop. Ja, jammer. We hebben geen uh, uh, uh, hulpmiddelen voor scheidsrechters. En dat is uh, toch wel hoog, hoog nodig. Maar dan is ...trap je toch wel een enorme open deur in. Ja, en met dit soort uh, fouten die een scheidsrechter maakt... ...denk ik dat het maar goed is dat je reisagent bent. Want wil Kasaj nog naar de Champions League-finale op Wembley... ...zal hij reisje echt zelf moeten gaan boeken. Messi aan de bal aan de linkerkant van het veld. Alexis Sanchez op de punt van het strafhofgebied. ...wordt er eigenlijk een beetje uitgeduwd. terwijl er nog zeg maar lucht tussen de beide lichamen zit door Laam. En dan komt uh, Iniesta aan de bal. Dan is Jordi Alba mee, die wordt nu ook aangespeeld... ...maar die bal is eigenlijk net uit het lood. Dan komt er een sliding van Müller. En dat valt wel op. Die bal gaat uiteindelijk over de achterlijn en levert gewoon het doeltrap op omdat Barcelona die bal laatst heeft geraakt. Maar het valt wel op dat ze aan alle kanten bereid zijn. We hebben het Pedro zien doen bij Barcelona. We hebben het Ribéry en nu dus Müller zien doen bij Bayern München. Iedereen is bereid om ook tot op de eigen achterlijn mee te willen verdedigen. En hoe vaak zie ik in Nederland niet ploegen waarbij spelers voorin denken ach ja ik loop een keer niet mee. Het zal allemaal wel. Dat kan dus niet meer. In het hedendaagse topvoetbal. En als je echt wat wil, zal je dus altijd, zoals dat zo mooi heet, je taken moeten uitvoeren. Het is prachtig om te zien dat ze dat hier allebei volmaakt doen. Ja. Topvoetballers, Echte topvoetballers. De uh, bal gaat naar voren. Komt bij Robert terecht aan de rechterkant. Heeft wat ruimte. Uh, vindt wel uh, Alba tegenover zich. Trekt naar binnen. Geeft de bal goed af. En dan moet Schweinsteiger de bal naar de linkerkant, uh, rechterkant meegeven. Laam. Laam in het strafschopgebied. Achter een paar mensen aan. En dan via uh, verdediger. Ik dacht dat het uh, in ieder geval Iniesta zelfs was die mee verdedigd. Over meeverdedigeren gesproken. Uh, gaat de bal over dat verdedigen. En dus weer een hoekschop voor Bayern München. Waarin dat... Uh, Snel die hoekschop heeft genomen via Robben. bal komt terug naar Robben. Is het buitenspel. Er wordt gevlacht. Ik heb daar mijn twijfels over. Eh, Robben trouwens ook. Die zegt van daar is helemaal niets van waar. Ik eh, ben benieuwd of we daar ook beelden van terug gaan zien. Op de grote schermen. Maar eh, vooralsnog zien we alleen de grensrechter in beeld. En deze meneer zal blij zijn. Kiesbal. hier. Gaan we het zien. Robben staat volgens mij geen buitenspel. Ja, de herhaling was een beetje onduidelijk. Maar volgens mij uh, was dat een randje. Dat kan eigenlijk niet. Het is onveld, of, een buitspel, of geen bijspel. Als je denkt, wat was het nou? zeg je, het was op het randje. <lacht> Prima, we komen er nog wel een keer op terug. Het was niet, uh, geen cruciaal moment in de wedstrijd. Het was dus dat moment met die handsbal. van Biquet wel. En u weet dat ontroer zeggen. Dat was nou ons maakt toch gewoon een strafschop. Bayern is sterker. Bayern is gevaarlijker dan Barcelona. Dat mag de Duitse ploeg in ieder geval in zijn zak steken. Het is natuurlijk ook zo dat Bayern op een ongelofelijke manier in topvorm is. De laatste weken, maanden... Dat is werkelijk fantastisch. Van de laatste 20 wedstrijden hebben ze de 19 gewonnen. En die ene die ze niet wonnen was die wedstrijd thuis tegen Arsenal. Waar ze de uitwedstrijd al maar 3-1 hadden gewonnen. Dat ging overigens thuis met die 2 0 nederlaag nog maar net kilo-kilo goed. Maar dat is een onwaarschijnlijke vorm. Met, nou ja, we kennen het nog: 9-2 tegen Haas, 6-1 tegen Hannover. 6-1 tegen Bremen. 6-1 in de beker tegen Wolfsburg. 4-0 tegen Schalke. Voor mij is Bayern echt een hele grote favoriet. Mag je dat zeggen tegen Barcelona? Nou, niet zo geformuleerd. Maar doet. Bayern absoluut niet onder voor de rol in deze wedstrijd tegen Barcelona. En dat uh, laten ze ook zien, omdat uh, Bayern gewoon sterker is. En die 6-1 speelt dus ook nog met een half B-team. Met uh, Pizarro die dan uh, uh, meespeelde, zit nu op de bank. En twee keer scoort, die scoorde vier keer tegen Haasou. Lekker om zo iemand op de bank te hebben zitten als het uh, uh, niet echt lekker gaat. Nu gaat de bal over de zijde en dan mag Ribéry gaan gooien. Doet dat uh, even terug naar Dante. Dante kijkt... Om zich heen en dan is er altijd Sebastian Schweinsteiger die uh, de boel uh, komt ophalen. Uh, goed nieuws voor Bayern van Badstuber die zo lang geblesseerd is uh, uh, met uh, kniebanden en dat soort dingen. Hij is op de weg terug, uh, zal de finale niet halen want dat, uh, daar is het... Uh... Er is hier te lang voor weg geweest. Hij is zes maanden weg geweest. Staat negen maanden voor. Maar hij is op de weg terug. Ook een mooie voetballer. En als je al dat soort mensen ziet. En dan heb je ook nog die guts erbij. Ja, misschien hadden ze Royce ook nog wel. Het zou me niet eens verbazen. Maar goed. Bal zit voor Barcelona. Aan de rechterkant met Alves. Alves draait weg van Ribéry. Is er nog een keer langs. Alves verliest dan de bal in de druk. Omdat Schweinsteiger mee verdedigt. Maar die batsstoel waar je het over hebt. Terwijl er nu de bal buiten is En Barcelona mag gaan ingooien. Dat is natuurlijk een verdediger. Als je kijkt dat je die. Niet hebt dat je uh, van buiten nog op de bank hebt zitten. Dat je in het elftal dus Dante en Boa Tank centraal achterin hebt staan. Dat je Timo Sjoep nog hebt, die daar in theorie zou kunnen spelen. Ja, dat is het verschil met de kleine en de grote ploegen. En dan hebben we ook nog uh, Pizarro, Gustavo en Raffin. Ja, Nou, dan. Uh, ja, het is wel een Zou Pizarro er niet neerzetten. Maar aan de linkerkant is uh, ja, Iniesta weg. In ja, het, het is ongelooflijk. Het is... Maar ja, als je zoveel geld uit te geven hebt, dan kunnen we wat aardig van boetseren. Dat geldt natuurlijk voor beide kanten. Dat geldt in feite voor vier ploegen die zich hebben gemeld in de halffinale morgen. Dus Dortmund tegen Real Madrid. Je kunt het allemaal rustig vertellen. Nou helemaal niet, want ze spelen bij Barcelona achterin rustig de bal rond. Maar de Bartra gaat de fout in. Die wil hem in de breedte meegeven aan Piqué. Daar zit Bayern tussen. En dat levert dan denk ik een hoekschop op. Ja. Of is dan de vraag, ja. houdt Jordi Alba die bal binnen? Het antwoord is nee. Want de grensrechter, onverbindelijk, wil het nog wel eens een keer uitleggen aan de linksback van Barcelona. Dat die bal toch echt buiten is dus geweest. Ik denk dat hij dat goed gezien heeft. Na nou, de fout dus van Bartra, die even niet oplet. En de, zeg maar, jagers op het middenveld van Bayern over het hoofd had gezien. Bayern heeft ook een aantal aardige koppers. En die kunnen met hoekschop 4, verhouding 4-1, aan de slag doen. Met Robben vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Nou, eens kijken wat uh, Robben met die bal doet. Draait hem goed in. Twee vuisten van Valdes, die ook nog uh, aangevallen werd. En daarvoor hoorden wij het zo mooi uh, venijnige fluitje van de heer Kassai. De 38-jarige die uh, daarvoor vloot voor het aanvallen van de keeper. En uh, ja... Zoveel gebeurt er niet, maar wordt altijd in het voordeel van de keeper gefloten. Het was Dante die mee naar voren was onder andere, maar die werd niet bereikt. Goed, uh, Bayern Sterker, uh, goede eerste 22 minuten ook van Arjen Robben die nu weer kopt en uh, zeer uh, actief is. En zowel aanvallend als verdedigend aardige dingen doet. De grootste kans ook kreeg in deze wedstrijd. Maar het staat nog altijd 0-0. Ja, strikt genomen is Neuer. De keeper dus van Bayern nog niet één keer op de proef gesteld. In het eerste kwart van deze wedstrijd. Weer verliest dit keer Busquets. Verliest Barcelona de bal op het middenveld. Wel heel makkelijk. Müller neemt over. Wil naar voren. Moet onder druk van anderen van Barcelona even terug naar achteren. Dat houdt de aanval even op. En als Ribri aan de bal komt en het allemaal wat laconiek doet. In duel met Pedro is de aanval zelfs afgelopen. Het uitverdediger van Barcelona is zwak. Hij levert dan ogenblikkelijk weer Duits balbezit op. Nee, Bayern ligt echt boven. Bayern is sterker. Bayern is gevaarlijker geweest. Bayern heeft Barcelona eigenlijk wel ongeveer waar het het hebben wil. Behalve dat er nog geen goal gemaakt is. Nogmaals niet handenvol kansen. Eén grote van Robben. Op het moment dat er een straf op had moeten komen. Nog één of twee schoten van afstand daaromheen. Maar omgekeerd nogmaals hebben we eigenlijk nog helemaal niets gezien met Schweinsteiger aan de bal. Schweinsteiger die de bal al naar Ribéry speelt. Uh, Ribéry dan uh, even naar Martinez. Martinez naar Alaba. Alaba kijkt om zich heen. die loopt er vrij? Ja, eigenlijk niemand. Dus moet het via Dante. Dante naar Schweinsteiger. Schweinsteiger gaat dan uh, de rechterkant opzoeken. En doet dat uh, via Boateng. Boateng naar Muller. Müller terug naar Boateng. Boateng kijkt wie loopt er vrij. Lange bal. Richting Gomez en dat uh, is goed gelopen door Gomez. Uh, die maakt het de verdediging dermate moeilijk. In dit geval Bartra, dat Bartra de bal niet uh, voor de afleiding kan houden en uh, aangezien hij de bal zelf het laatst heeft geraakt. krijgen we weer een hoekschop van Bayern. Bartra is uh, de Achilleshiel bij Barcelona afgelopen. want uh, de jonge man, 22 jaar, maakt veel fouten. Misschien is hij wat nerveus. Het scheelt alsof Pujol daar staat, wel Ribri een zwakke hoekschop neemt die uit 20 centimeter van de grond komt. Een beetje doorschiet door Robba aan de andere kant bij Müller wordt ingebracht. Müller moet langs Sanchez, die mee verdedigt. Dan komt de bal alsnog voor het doel. Dan gaat Dante de lucht in, die wil koppen van dicht bij Müller. Hij gaat erin, hij zit erin en Bayern staat met 1-0 voor. En het is Thomas Müller die scoort nadat hij de bal van Dante bij de tweede paal eigenlijk verlengt in de richting van het doel. Op het juiste moment daar is om het laatste zetje te geven. Nou is Müller precies een speler waarvan we jaren hebben gezegd. Hij is fantastisch, hij kan alles, maar hij heeft niet echt een neusje voor de goal. En dit is nou precies een goal. Waarbij je wel een neusje voor de goal moet hebben. En dat laat hij dan zien op de momenten waar hij toe doet. De neusjes wel te kunnen vinden. Hij zet de aanval in feite zelf op. Door het tikje naar die eerst min of meer afgeslagen aanval. naar Robert te geven. En dan zelf de bal in de richting van Dante te brengen. Snel richting de tweede paal te lopen. Om hem daar binnen te kunnen knikken. Goeie goal. Prima doelpunt van Bayern München. En als u het verslag van de afgelopen minuten ook al gehoord heeft. Dan kan u mijn conclusie trekken. Inderdaad volkomen terecht. Dat de Duitsers op een even voorspoel komen. En aangezien Arjen Robben uitstekend twee keer aan de basis stond van dit doelpunt. Want dat eerste subtiele paasje richting Müller. En daarna toen hij de bal teruggeeft van Müller de voorzet. Waardoor Dante eh, eigenlijk eh, vrij kon koppen. Richting de tweede paal, de verre paal voor Dante, vanuit Dante gezien. Waar Thomas Müller kon eh, inlopen. Eh, is Robben toch ook eh, voor een groot gedeelte verantwoordelijk bij dit doelpunt. Uitstekende uh, actie van de Nederlander, maar van heel Bayern en pas heeft het voorkomen terecht. Het is een uh, verdiende 1-0-voorsprong voor Bayern München. Neuer heeft de bal, speelt hem even naar Dante. Ja, neusje voor de goal of niet. Hij heeft er toch gewoon zes in liggen in de Champions League. Thomas Müller. En dit zou wel eens een hele belangrijke kunnen zijn. Terwijl uh, weer Barcelona moeite heeft om de bal op de eigen helft, benen in de ploeg te houden. Bartra. Je kan ook zeggen, het overkomt Barcelona niet zo vaak... ...dat ze op de eigen helft, laten we zeggen, al worden lastig gevallen door een tegenstander. Die hebben toch vaak de neiging om in te zakken en een uh, muurtje te maken. Zo halverwege de eigen helft, in het beste geval. Maar nu staan op het moment dat Barcelona opbouwt, de spelers van Bayern diep. Dan geef je dus ruimte weg. Dat is gevaar. Je moet het maar durven. en Je weet wat de risico's zijn, maar Bayern durft het. En Barcelona heeft daar toch best wat moeite mee. En zoals gezegd, geen kans. Weer komt Messi de bal op de middenlijn halen. Waardoor hij eigenlijk zeg maar, als een soort busquets, die lopen elkaar nu in de weg, probeert om de lijntjes uit te zetten... Xavi, linkerkant, Iniesta. Ja, en ik heb ze ook amper in de buurt van het gezien. Nu een uh, kleine overtreding van Martinez, De, de Spanjaard in Duitse dienst. Uh, op uh, Iniesta, een vrije trap voor Barça. Maar Barcelona is uh, amper in de buurt. Kijk, ze hebben wel heel veel balbezit. Maar uh, balbezit op eigen helft, ja, dat, dat moet je eigenlijk niet eens tellen. Iniesta geeft de bal breed op Messi. Messi, Messi nog altijd. Maar halverwege de helft van Bayern. Messi met een paardige aardige beweging, maar levert zomaar in bij Martinez En dan kan Bayern weer overnemen. Boateng, bal, mooie bal op Muller. Muller de bal, de diepte in. En dan gaat Robben lopen met de bal, maar die wordt weg afgesneden door Gerard Piqué. En dus is er bal bezit voor Barcelona, maar was een goede omschakeling voor Bayern München. En ook daar heeft Barcelona de nodige moeite mee. Je zou zeggen, daar krijgen ze dan wel wekelijks mee te maken met ploegen die willen counteren. Dus dat je zelf ruimte in je rug weggeeft, dat moet je inmiddels kunnen bespelen. Maar ook dat is moeilijk vandaag. Het geeft allemaal aan dat Bayern gewoon een uh, prima wedstrijd speelt tot nu toe. En dat Barcelona eigenlijk het antwoord niet zo heeft. Ploeg staat voor de zesde keer op een rij in de halve finale van de Champions League. Dat zijn ook ongelooflijke cijfers, want dat gebeurt bijna nooit. Ja, natuurlijk, Madrid wonder is een paar achter elkaar in het begin. Terwijl nu Daniel Alves weg is aan de rechterkant van het veld. Op voorzet geeft het bal is veel te hard. Stuit het over de aanvallers heen. Die zijn ook allemaal kaboutertjes groot. Ofwel kaboutertjes klein en kunnen er sowieso niet bij. Maar als de bal te hoog is al helemaal niet. Terwijl nu een ongelukkige botsing op het middenveld plaats heeft met Busquets en Martinez Die boos op elkaar zijn omdat ze allebei vinden dat de andere een overtreding gemaakt heeft. En de scheidsrechter heeft gezien dat uh, Busquets dat gedaan heeft. En geeft Bayern na precies 28 minuten de vrije schop. Ja, 1-0 voor Bayern. Dus door die goal van uh, 2,5 minuten geleden van Müller. Ja, het is, uh, je hebt het over die geweldige cijfers van, van Barcelona. Maar wat dacht je van, 14 keer halve finale voor Bayern München. Negen keer in de finale. Het is, uh, weet ik niet te geloven, vier keer gewonnen. De laatste overigens, 2001. Een hele tijd geleden. En die willen ze zo graag uh, die vijfde aan hun uh, palmarès toevoegen. het maar Ja, Dik Johor. Het, ja. uh, het is uh, in ieder geval een uh, aardige uh, uh, opening voor voor Bayern München. 29 minuten bijna gespeeld. Maar balbezit voor Barcelona. Pedro voorzet. komt er gelijk maken. Nee, want Messi komt net niet bij de bal. Omdat de voorzet die scherp is vanaf het punt van het strafschopgebied. Nog net door Dante wordt aangeraakt. Waardoor hij voor Messi langschiet. En zo zie je Barcelona eigenlijk een half uur niet. En kan die als Dante even niet goed oplet. Zomaar worden binnengelopen door Messi. Het levert wel een hoekschop op voor Barcelona. De tweede voor de Spaanse ploeg. Vijf inmiddels geweest. Voor Bayern München. Dan zullen we Messi niet ogenblikkelijk gaan zien. Maar wel bijvoorbeeld Busquets en Piqué. Komen ze weer de bal. Nee, weggekomen dit keer door Martinez. Opgevangen door Robben. Martinez blijft liggen. Scheizrecht kijkt nog eens om en zegt dat mag. Robben gaat een man voorbij. Robben moet dan nog een man voorbij. Lukt dat? Nee. Hij speelde de bal iets te ver voor zich uit. En er komt een ros. van even de laatste overgebleven verdedigers van Barcelona. Alba de tribune in. En dat betekent hoekschop, ingooi voor Bayern München. Het was een beste kans voor Messi. En goed verdedigd dus, want hij wist wat er ging gebeuren. Nordant. Ja, teentje er bij, het teentje was erbij. Maar dat teentje was meer dan genoeg. De inworp van Laam. een van de mensen die op scherp staan bij, uh, bij Bayern München. De ander is overigens Dante zelf, die uh, net die goede actie had. Even wat uh, uh, overwicht voor Barcelona als Daniel Alves uh, mee naar voren komt. En die kijkt, wie loopt er vrij? Ja, daar loopt wel uh, Pedro. Pedro bal door naar Iniesta. Iniesta... Uh, probeert weer Pedro te bereiken, maar dat lukt uh, net niet. Balbezit blijft wel voor Barcelona. Via Iniesta. Iniesta uh, naar uh, Sergio Busquets. Busquets gaat de bal uh, via Piqué naar uh, Bartra. Bartra, Bartra. Oh, mooie beweging van Daniel Alves. Alves. Oh, dat is dan weer. Jammer dat hij die bal niet goed geeft op Pedro voor een 1-2'tje. Want de beweging daarvoor was prachtig. Maar nu kan Noyer de bal zomaar oppikken en hem meegeven. Aan, ik denk Dante. Ja, inderdaad Dante. En dan uh, gaat hij via Schweinsteiger terug naar Dante. Dante open met een lange bal, omdat hij onder druk wordt gezet. Dat doet hij slordig overigens, want die bal blijft buiten het bereik van Müller. Hij gaat aan de linkerkant van het veld, vanuit het uh, perspectief van Bayern gezien, over de zijlijn. Ingooit dus aan de rechterzijde van Barcelona, waarbij Daniel Alves heeft gegooid. De bal inmiddels aan de voeten ligt van Xavi. Xavi, Messi. Messi vanaf halverwege de helft van Bayern Münchens. Kleine versnelling en dan... Correct, maar hard van de bal gezet door Schweinsteiger. Omdat hij zich telkens laat zakken. Dat nogmaals, weten we allemaal wel. Komt hij natuurlijk veel uh, Schweinsteiger tegen. Dat zijn aardige duels. Goede combinatie nu van Bayern op het middenveld. En dan wordt de Müller gelanceerd aan de linkerkant van het veld. En is er een ingreep nodig met de sliding van Piqué. Die dat overigens zeer naar behoren doet. En een ingooi voor Bayern is het gevolg. Halfwege de Spaanse helft. Inworp uh, naar Schweinsteiger. Schweinsteiger naar Ribéry. Ribéry en dan gaat de bal over de achterlijn via Sergio Busquets. En dan mag Bayern een hoekschop gaan nemen. Overigens opvallend hoe vaak Piqué eigenlijk als laatste, want natuurlijk speelt hij daar op die positie. Maar nog net even die ingreep moet doen. Dat gebeurt toch wel heel erg vaak. En nu moeten ze opletten bij Barcelona met de hoekschop van Ribéry. Gaat richting Dante. Dante kopt en dan is er weer een appel voor Hens. En gaat die bal wel over het doel. En wat zegt de scheidsrechter? Die zegt een hoekschop met Gomez in de buurt. Leek het erop dat er weer een hensbal uh, zou zijn. We gaan het nu zien. Ja, die bal gaat via Dante wel tegen de arm van, ik dacht, Iniesta. Ja, dit is weer een Ja, ja 100%. Penalty, want Alexis Sanchez, ja, Sanchez gaat het duel aan met uh, Dante. En die heeft zijn armen vooruitgestoken alsof hij een zwembad in wil duiken. En dan komt die bal uit dat duel tegen zijn arm. Maar als je zo springt, loop je het risico. Nieuwe hoeksel trouwens, die wordt door Dante voorlangs gekopt. En daarmee is het gevaar geweken. Maar dit is het tweede moment, eigenlijk identiek aan het eerste. De bal moet gewoon op de stip, want als je zo het duel aangaat, loop je de kans. En eh, Barcelona eh, ontsnapt twee keer. bij München is voorkomen terecht boos. En gaat nog maar eens verhaal halen bij de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en 34 e official. Maar je kan er 400 paar ogen neerzetten. Als ze allemaal niet kijken, waarom staan die mensen daar dan? We zien nu een helemaal, mooie herhaling. Absoluut, Hens. En al kan hij er niet al te veel aan doen, die arm zwabbert in de buurt van de bal... En dat mag je niet doen. Goed, Robben maakt een overtreding. Het zegt ook genoeg over Robben. Hij doet zijn werk aanvallend en verdedigend. Werkt heel hard. En Tito Villanova, de trainer van Barcelona, zal toch uh, niet blij zijn. De mag achter het uh, doel. Die krijgt het later ook nog wel even te horen. Want het is de tweede keer dat hij... Die... Ik vind dat ze sowieso daar voor Piet Snot staan. Maar hij laat het toch wel heel erg duidelijk blijken... dat hij daar helemaal niets te zoeken heeft. De zesde official achter het doel bij Barcelona. Die dit soort dingen waar hij voor staat. Twee keer een penalty uh, moeten. ...geven eh, dat niet zien. Nu een overtreding gemaakt door Iniesta. En een vrije trap voor Bayern München. Maar het gevaar is dat ik nou te cynisch word... ...er zijn ook momenten in grote wedstrijden geweest... ...dat die vijfde of zesde official daar... ...waar die voor staat, een bal wel of niet over de lijn... ...een keer zo'n moment is en dat hij dan kijkt... ...ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Het is, nou ja, oké. Okay. Uh, we zijn er hopelijk een keer vanaf. Dante aan de bal voor Bayern München. Dat 1-0 voor staat tegen Barcelona... ...na 33 minuten en 33 seconden. Die voorsprong is terecht omdat Bayern sterker is. Dus twee strafschoppen eigenlijk had moeten hebben. Een grote kans kreeg via Robben. Die ging er niet in. Al vroegere wedstrijd scoorde via Müller. En het enige dat Barça daar tegenover heeft kunnen zetten was een kans. Wel een behoorlijke trouwens voor Messi. Die net niet bij de bal kwam. Glijdend omdat Dante goed verdedigd Na een paasje van Pedro. Nu Ribéry weg. Ribéry aan de linkerkant van het veld. Alaba komt mee. Ribéry haalt de bal af de stand mee langs. Draait dan weer naar binnen. Geeft de paas breed met de binnenkant van de schoen. In de middencirkel mee. In de loop van. Uh, wie is dat? Boateng. Oh, mooie paas van Boateng op Muller. Muller met een uh, wippertje richting Gomez. Maar Gomez wordt uh, goed in de tang uh, gezet. En kan daar niet bij komen. De maker van het enige doelpunt Thomas Müller met dat aardige wippertje richting Gomez. Balbezit voor Messi. Messi nog niet te veel van gezien. Eén keer is hij heel dicht bij het doelpunt geweest. Toen Dante er nog net tussen zat. Nu vanaf de uh, linkerkant. Alba die de bal naar voren speelt. Maar komt niet in de buurt van Alexis Sanchez. De bal gaat wel over de zijlijn via Boateng. En dus mag Barcelona gooien in de 35ste minuut. Bij een 1-0 voorsprong voor Bayern. Pedro 35 meter van het doel aan de linkerkant. Wat wil hij een actie maken? Dat kan in het centrum. Daar is uh, van Barcelona niemand te vinden. Hij verspeelt de bal. In een duel met Boateng. Hij wil een overtreding, die is niet gemaakt. Bayern is weg via Muller. Die de middenlijn oversteekt aan de linkerkant van het veld. En een paasje meegeeft aan Ribéry. Ribéry zoekt Bartra op, die niet de allerbeste indruk maakt. Nu wil Ribéry er langs. Wordt hij eventjes vastgepakt door Bartra. Maar gaat zo makkelijk naar de grond dat de daar terecht niet voor fluit. En dan neemt Barcelona erover. Iniesta in een duel met Martinez. De twee landgenoten Martinez, die natuurlijk jarenlang bij Atletiek Bilbao speelde. En sinds dit seizoen in München opduikt. Terwijl nu Robben de bal goed meegeeft aan de buitenkant. Waar Muller. In het duel met Alba allebei naar de bal. Allebei claimen ze als de bal over de achterlijn is gegaan. Dat ze gelijk hebben dat de andere de laatste bal heeft geraakt. En Muller krijgt gelijk. Alba is boos. Uh, ja, Je hebt het soms met twee man in de sliding naar de bal. Die bal springt een beetje tussen de beide voeten. Weg en gaat dan over de achterlijn. Het is zelfs in herhaling eigenlijk niet heel goed te zien. Ik denk dat klopt. Dat het een hoekschop is, maar ik zou er weinig op willen verdedigen eerlijk gezegd. De scheidsrechtersbal. <laughs> <Ja. laughs> uh, de man uh, die de hoekschop gaat nemen is nu een keer niet Arjen Robben. Maar Bastian Schweinsteiger uh, die uh, het met rechts gaat doen. Robben op de rand van het strafschopgebied. Dante gaat natuurlijk inlopen. Daar komt die bal bij de eerste paal. Maar wordt daar makkelijk uh, weggewerkt. En dan uh, is het uh, Ribéry die een klein duwtje geeft. Maar wordt niet uh, voor gefloten. Barcelona wel in balbezit en uh, doet dat uh, via Alexis Sanchez. Die wordt wel uh, tegen de vlakte, Messi nu in dit geval, die even in balbezit was. En dan krijgt Gomez, krijgt de gele kaart. De man heeft nog geen vlieg kwaad gedaan, de hele wedstrijd niet. Geeft een klein duwtje in de rug. Het is er ook helemaal de wedstrijd niet naar. Geeft, uh, ja gaat er wel fors op in bij uh, de kleine Messi... De grote Gomez. En Gomez krijgt de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Het is voor hem niet met gevolgen. Want zoals eerder gezegd, Laam en Dante zijn de mensen op scherp bij Bayern München. De gele kaart van uh, Gomez onderstreept twee dingen. Het eerste wat ik zo even al zei, dat iedereen bij beide ploegen, overigens, maar zeker bij Bayern, bereid is om het uiterste te doen. Dus ook Gomez spits verdedigt mee. En Het tweede wat het bewijst is, is dat aanvallers niet kunnen verdedigen en dat ze daar toch over het algemeen mee moeten stoppen. Want ze doen het ook nog wel eens binnen hun eigen strafgebied. Dan zijn de problemen niet te overzien. Driehoekje Barcelona op het middenveld. Mislukt. Daar kan Gomez te met de bal vandoor. Dat is niet de handigste dribbelaar. Die probeert zich wel langs twee tegenstanders te wurmen. Maar geeft eigenlijk al vrij snel de situatie prijs. En daarmee de bal ook. Eigenlijk andersom. De balprijs en daarmee de situatie ook. Zo neemt Barcelona weer over. Maar verspeelt Barcelona nu via Pedro. Weer de bal op het middenveld. Wat leidt Barcelona ongelooflijk veel balverlies. Bijna on-Barcelona's. Toevallig komt het percentage op de monitor langs. 62% balbezit voor Barcelona. Dat is natuurlijk wel veel meer dan de tegenstander. Maar ik vind dat ze toch veel fouten maken. En met name op posities waar je het niet kunt doen... Net voor de middellijn op eigen helft. Dat soort dingen dat er uh, gekouten kan worden. Neuer heeft de bal naar voren uh, geënst met zijn uh, linker. Wordt opgevangen door Daniel Alves. Uh, speelt de bal naar Messi. Messi geeft hem in de loop. Doet hij ook van Iniesta. Iniesta nu aan de linkerkant van het veld. Uh, heeft uh, Alaba... Nee, niet Alaba. Die uh, loopt nu aan de andere kant. Het heeft hij bij zich. En Alaba uh, raakt de bal wel. Maar levert hem in bij uh, Daniel Alves. En dan is het uh, slechte bal van Daniel Alves waardoor uh, Bayern München kan overnemen met Frank Ribery die uh, van de bal wordt gezet door Bartra goede sliding groot van middenlijn Want het eigenlijk een beetje was weggelopen bij Busquets komt uh, de verdediger die zich vind ik enigszins herstelt in de wedstrijd nu toch met een uh, aardige ingreep dat levert natuurlijk een hoekschop op waar de Oostenrijker Alaba de man die dus in de voorronde na nou, wat was het 25 seconden scoorde tegen Juventus een ingooi mag gaan nemen die bal gaat naar voren dit lijkt me een overtreding toch scheidsrechter van uh, wie is dat Busquets die gaat ook geel krijgen nu Nee, dat is Bartra, die zijn tegenstander bij een kopduel echt zo in de rug springt. Dat je er eigenlijk alleen maar geel voor moet geven. En dan mag je van mij verdedigen zijn en geel pakken. En dat kan best een keer, maar als je dat nou doet op de middenlijn. Terwijl je tegenstander in de rug springt, dan begrijp ik daar echt helemaal niks van. Zeker niet als je voelt dat je een moeizaam begin van de wedstrijd hebt gehad. En dat er dus best een moment kan komen dat je even een shirtje moet vasthouden. Dit is onervarenheid. 22 jaar oud. is gewoon dom. Ja, uh, maar hij weet het wel. Ik ben hij, streng, hè? Ja, je bent heel streng uh, vandaag. Een soort van strenge vader ben je. Uh, zes minuten nog tot de rust. Bayern München leidt met 1-0 tegen Barcelona. Thomas Müller de doelpuntenmaker. Uitstekende eerste helft van Bayern München sterker dan Barcelona. Twee penalties onthouden. En uh, nu gaat de bal de diepte in, maar uh, Arjen Robben staat buiten spel. En uh, daar wordt ook voor gevlacht en gefloten. Uh, zoals gezegd, Bayern sterker. Het team van Pep Guardiola. Volgend jaar die gaat het overnemen van Joep Heinkes. Tegen het oude team van Pep Guardiola, eh, Barcelona. Guardiola overigens niet aanwezig, heb ik begrepen, bij deze wedstrijd. Eh, en eh, heeft ook niet laten weten voor wie die is. Balbezit aan de linkerkant voor Barcelona. Ik denk dat hij nog steeds wel een beetje voor Barcelona is, want dat is zijn hart. Nou, en los daarvan is hij ook tactisch voor Barcelona. Want als Bayern de Champions League wint, kan hij het volgend jaar bijna niet meer beter doen. En dan hoop je maar liever dat ze nu uitgeschakeld worden, enzovoort. Lijkt mij goed. Je kan beter als coach ergens instappen wat iets minder gegaan is. Uh, vijf minuten nog te gaan. Telstra misschien niet voor. Ja, dat is hartstikke leuk. Haarlem schijnt hij ook te overwogen te hebben, maar hij was net te laat. Balbezit voor uh, Piqué die opnieuw bezoek krijgt. Terwijl hij net buiten zijn eigen strafhofgebied staat van Gomez. De bal terug naar de keeper. Fluitconcept van het publiek. Barcelona wordt uitgefloten omdat het een bal terug speelt op de eigen keeper. Dat is echt lang geleden hoor dat dat gebeurd is. Felle overtreding of felle sliding nu. Die wordt afgefloten door de Hongaarse scheidsrechter. Van van uh, Schweinsteiger is geweest, die het iets te fel wil. Nee, het nee. is Martinez. En dan uh, komt Mulder er eigenlijk daarna nog even inglijden op een manier die de scheidsrechter niet zint. En dan komt er een vrije schop voor Barcelona. En dus de slotfase van deze eerste helft, waarin we het al een aantal keer gezegd hebben, gewoon beter is geweest, gevaarlijker is geweest. En behalve het moment van Messi, na een klein half uur, die net niet bij de bal kwam. Ja, strikt genomen is dat dus ook geen doelpoging, want hij raakte de bal niet. Het is een kans. Maar het doel, aantal doelpogingen, puur strikt genomen, is uh, nul. Of zeg jij één? Ja, er stond uh, in dat schemaatje wat we kregen uh, in beeld. 4 uh, om één schoten op doel. Wat ja. is dan dat schot geweest? Geen idee. Oh, er was dan. een keer een balletje naast. Ja. Ja. Oh, prima. Dat is die kopbal van Piqué. Dat was hem. Ja. Nou, dat is dan alles. Je moet er zo hard voor graven uh, om uh, nog te weten... wanneer Barcelona een heel klein beetje gevaarlijk was. Nu moet Ribéry, die, die doet het wel heel gevaarlijk... En Verdeelt er verschrikkelijk slecht uit. Daar krijg je dus wat jij bedoelt. Laat die aanvallers alsjeblieft zo ver mogelijk uit het eigen strafschopgebied wegblijven. Want Barcelona heeft balbezit. Bal gaat voor het doel komen. Alaba wordt slecht gecoacht. Want die had niet zo paniekerig hoeven te koppen. En nu een overtreding. En een hele boze Alexis Sanchez. Die met van die... Uh, trouwe honden ogen kijkt naar een tegenstander die op de grond ligt. Martinez is dat volgens mij. Hij ja, heeft en... gezegd lig. <laughs> ja, hij legt toch echt een beetje zijn elleboog in ieder geval in de nek uh, van deze Javier Martinez. En dus uh, voorkomen terecht de vrije trap en dan kan hij zo lief kijken. Wat jij, wat jij net zegt over Ribéry, het is echt onbegrijpelijk. Als wij dat doen op zaterdagmiddag, dan spelen we drie maanden niet. Die heeft de bal op de rand van zijn eigen strafselgebied. Die denkt, dan nou, ik loop even lekker met de tegenstander in mijn nek. Pedro Rodríguez. voor mijn eigen goal langs. Als je, nou ja, je, als je struikelt, sta je gelijk en mis je bij wijze van spreken de finale. Onbegrijpelijk, mag niet. Het liep goed af. Balbezit is voor uh, Barcelona. Omdat Daniel Alves aan de rechterkant een ingooi mag het nemen. Dat heeft hij gedaan naar Bartra. Die weer bezoek krijgt, dan enigszins in paniek is met de aanwezigheid van Müller. De bal terugspelt naar de keeper, die gaat naar Piqué, die wordt ook onder druk gezet. Nu wordt de volle bak druk gezet door Bayern München. En daar speelt nu Barcelona wel goed onderdoor. Dat kostte wel wat moeite. En dan is de ruimte altijd aan de andere kant van het veld. Bij Daniel Alves dit hier. Ja, die heeft altijd op een of andere manier een neusje voor het vrijlopen. Enorme, goede rechtsback met Messi nu. Messi, Xavi, Xavi. Messi meteen terug. Mooie bewegingen. Maar we zitten halverwege de helft van Bayern nu. Het inschuiven van Busquets. Busquets naar Messi. Messi, bal heel scherp. Te scherp, inderdaad, te scherp, want uh, daar kan uh, uh, niemand bij, ook niet Alba. En dus uh, gaat de bal over de achterlijn en mag Bayern München een uh, doeltrap gaan nemen na 43 minuten spelen. We zitten in de slotfase van de eerste helft, Bayern leidt met 1-0 tegen Barcelona. Maar het is wel een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Ja, het is een uh, prachtig duel, zoals dat natuurlijk ook geldt voor het uh, duel morgen, dat ietsje noordelijker wordt gespeeld, Dortmund. Wat dat betreft is het nu de Duitse week, volgende week de Spaanse week als Barcelona en Real thuis spelen. Het zijn prachtige dagen voor de voetballiefhebber. Waarbij Piqué, zal er ook wel een voetballiefhebber zijn, probeert om de bal bij Alexis Sanchez te krijgen. Dat lukt eigenlijk maar half. De bal springt uit. Het wel voor de voeten van Xavi die in de middencirkel staat. Messi aanspeelt. Messi. Balletje probeert hij mee te geven aan Alves aan de rechterkant. Dat wordt doorzien door de verdedigers van Bayern München die de bal terugspelen op Neuer. Die hem dan halfwege helft aan de linkerkant over de zijlijn trapt. En Dat betekent dat Barcelona in de slotfase van deze eerste helft nog ruim een minuut even met het hele elftal ongeveer mag blijven staan. Op de helft van de Duitsers. Bartra, terwijl de bal teruggaat naar Xavi. Die wijst, die staat nog op de eigen helft. Een paar meters voor middenlijn, Speelt de bal er nu een paar meter over naar Messi. Die dus eigenlijk onzichtbaar is geweest. Nu Daniel Alves, die gaat wandelen. Alves, wat wil hij op 30 meter van het doel? Twijfelt wat. Dan komt Schweinsteiger mee. verdedigen. Die tikt hem de bal van de voet. En die bal rolt dan heel ongelukkig voor Bayern. Met een slakkengang, zonder dat iemand er nog bij kan over de achterlijn. En levert dan in de slotfase Barcelona nog hoekschot 3 op. Verhouding wat dat dan gaat, 7-3. Het zegt allemaal niet zoveel, maar toch zeg er maar even bij om aan te geven... dat Barcelona een beetje de onderliggende partij is geweest. Maar dit is de derde voor de Spanjaarden. De laatste minuut van de eerste helft. Xavi met die hoekschop met rechts vanaf de rechterkant. Wordt weggekoopt door Gomez. Wordt weer opgevangen door Daniel Alves. En dan lijkt het mij buitenspel. Nou, dat lijkt Xavi zelf ook. Want uh, uh, die loopt al terug zonder dat hij ook maar richting de bal gaat. Die wel uh, duidelijk naar hem toe ging, maar hij stond buitenspel. En dus gaat de bal over de zijlijn en... Uh, uh, mag er dan een vrije trap worden genomen. Terwijl Joep Heinkers even met Frank Ribery aan de zijkant staat te praten. En Tito Villanova een beetje sip kijkt. Het is een inworp geworden. Dat hoeft uh, nou, al allemaal niet meer. Want wij gaan rusten. Vijf seconden extra tijd. Sportieve wedstrijd dus. Twee gele kaarten in totaal. Eentje voor Gomez, één voor Bartra. Maar het allerbelangrijkste feit in de eerste helft was het doelpunt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 Met het nieuws van, uh, laten we zeggen, twee over half tien, want dat is het. De Amerikaan die vast zat voor het versturen van ricinebrieven... naar president Obama en andere politici is vrijgelaten. In zijn woning en auto zijn geen sporen van het dodelijke gif gevonden. Ook zijn er geen aanwijzingen dat hij bezig was met het produceren van ricine, zegt de FBI. Wie de brieven dan heeft verstuurd is niet duidelijk.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 Valse tweet werd praktisch meteen tegengesproken door EP. En ook het Witte Huis kwam met een geruststellende verklaring... en niet weten dat er niets aan de hand was. Het weer vanavond en vannacht droog. Opklaringen minimaal rond 6 graden. Morgen en donderdag in de midden- en zonnige periode. Morgen wordt het 18 tot 20 graden. Donderdag 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur.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 Het is vijf minuten over half tien. NOS Langs de Lijn is al meer dan een uur bezig. Bayern München FC Barcelona is het hoofdingrediënt van deze avond. Het halve finale van de Champions League. En bij rust staat het 1-0. Mark van Hintem, uh, dat is volkomen terecht. Ja, het is volkomen terecht. En het had zelfs uh, minimaal 2-0 moeten zijn. Ja, als je heel neutraal naar de wedstrijd kijkt, wat wel moeilijk is, want iedereen heeft zo zijn favorieten, dan, had het, ja, dan is 2-0 toch eigenlijk wel een meer terechte ruststand, hè? Ja, absoluut. Hè. Je ziet gewoon dat ze twee strafschoppen hadden moeten krijgen. Ook nog, ja. ja ook maar nog. los daarvan, hoeveel beter is Bayern in deze wedstrijd? Ja, veel beter. Het is, het is eigenlijk ongelooflijk om te zien dat Barcelona pas na een half uur voor het eerst uh, in de 16 van de tegenstander komt. Dat, dat zie je zelden. En uh, dat heeft men namen te maken met het feit dat, uh, dat Barcelona totaal, maar dan totaal afgebluft wordt in deze wedstrijd. En in een heel laag tempo speelt. Ja, terwijl het tempo van de complete wedstrijd wel hoog is. Er, ja. er gebeurt eigenlijk steeds wat. Wat is nou hetgene wat Bayern zo goed doet dan? Waarom komt Barça er niet aan te pas? Uh, ik vind ook vooral uh, dat ze fysiek en in de agressie... Uh, beter zijn dan Barcelona op dit moment. Veel 1 tegen 1 uh, worden gewoon gewonnen door, uh, door Bayern. En op het moment dat ze dan de, de bal onderscheppen... Ja, dan weet je, dan heb je altijd uh, die uh, uh, gevaarlijke spelers voorin... met Muller en Robben. Maar ook die fantastische backs Lama en Alaba... die er overheen vliegen. En uh, ja, daar creëer je ze een regelmatig kans uit. Ja, en je noemt, je noemt backs. Uh, Ribéry en Robben waren bij tijd en wijle ook backs. Want ja. ze doen allemaal alles. Ja, klopt, is dat ja. wel vol te houden eigenlijk? Ja, dat is de vraag. En uh, daarom is het ook. Uh, uh... Eigenlijk is ze slecht van Barcelona het is een, uh, dat ze in de opbouw vooral uh, ongelooflijk veel bouwverlies leiden. Want ze kunnen uh, bij veel meer pijn doen. Want inderdaad, uh, de buitenspelers zijn uh, tevens backs geworden. Ja, uh, over die opbouw van Barcelona, we hadden het net even over dat het veld zo nat is. En dan met name rond de middencirkel. Jij ja. had daar een theorietje over. ja Het is of een overrijverige bewateraar. Ik kan het niet voorstellen <laughs> voor zo'n wedstrijd. Nee, maar het lijkt mij uh, ja, wel heel erg... Uh... Nou, fijn als je uh, zeker door de as van het veld een plasje water laat liggen... om zodoende het spel van Barcelona te vertragen door uh, de as van het veld. Ja, dat de aanval eigenlijk al gestopt is voordat hij begonnen is. Ja, ja zeker aan... om de aanvoer uh, richting uh, Messi misschien te stoppen. Het is wel een heel eind verder. Maar als die bal daar stopt in het midden, dan is dat in het voordeel van, uh, van Bayern. Maar goed, of van uh, uh, Bayern, maar misschien denk ik wel te veel een complottheorie. Ja, maar aan de andere kant, voor zo'n belangrijke wedstrijd... zorg je toch dat het veld is precies zoals je het wil hebben. Ja, dat klopt. Maar ik heb in het, uh, in het verleden... in de Nederlandse competitie ook wedstrijden gespeeld. Uh, en als je dan de underdog was tegen bijvoorbeeld een fantastische Ajax... dan was het uh, heel normaal om de dag voor de wedstrijd... Uh, uh, op het hoofdveld te spelen en het dan helemaal om te akkeren. Ja, nee, maar dat is ook precies wat ik bedoel. Dat je dus vanuit Bayern gezien precies het veld zo prepareert als je het wil hebben. Ja. Met andere woorden, dit is niet per ongeluk. Nee. Het is niet per ongeluk zo nat daar. Nou ja, het, het lijkt mij niet. Maar goed, ik denk dat ze zelfs niet nodig hebben tegen dit Barcelona nee, op dit nee, moment. Nee, dat is waar. Uh, Messi, wordt hij ja. gewoon goed afgestopt of is hij ook gewoon... Niet zo goed. Nee, hij is niet zo goed. Ik heb hem een aantal keren balverlies zien leiden. Dat ik denk van, ja, hoe is dit mogelijk? Dat, dat zie je nooit bij hem. Hij is ook niet uh, agressief in de, in, in de aannames van de bal. Het wegdraaien niet. Het lijkt er wel of hij nog bang is uh, voor zijn hamstringblessure. En het lijkt mij ook veel logischer uh, om er anders invulling uh, aan te gaan geven dan wat ze nu doen. Want Messi zakt steeds heel ver terug hè, uit het middenveld. Ja. Uh, ja, maar je Ook kan omdat, dan... omdat hij anders geen bal krijgt. Precies, maar dan denk ik, ga dan, uh, ga dan maar spelen met... Uh, uh, uh, Via in de spits, of Fabregas in de spits. En gooi alsjeblieft die zijkanten draait. Sanchez en Pedro. Want die hebben nog geen knikken geraakt tegen die twee fantastische backs van Bayern München. En laat Messi dan vals van de zijkant komen. Uh, want voor Messi zijn ze wel bang, die Is bags. dat echt een optie, denk je? Fabregas en Messi samen in een team? Ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat je als je met Fabregas uh, in de spits gaat spelen... of via in de spits, dat je in ieder geval daar een aanspeelpunt hebt. Ja, nou wie weet. Het feit is wel dat ze, ze moeten wat doen... Hè, tenzij dit bemasseld 1-1 wordt. Maar... Ja, maar als, als ze zo doorgaan... Kijk, ze mogen nou wel in de handjes knijpen dat het, dat het eigenlijk al niet beslist is. Want stel, het is uh, 3-0. Nou, dan zie ik uh, Barcelona niet, niet uh, terugkomen. Ja, die kans van Robben in het begin... Ja, precies. Oh. Ja, dat was een hele grote kans die hij zelf moet maken. Maar hij kan hem ook nog eens breed leggen, waar twee, twee man gewoon compleet vrij stonden. Ja, en dan hadden we ook inderdaad nog die twee hensballen die je al noemde. Ja, dan had het... Ja. Nou goed, dat is ook weer voetbal. Ja. Um, nog één pijnpuntje bij Barcelona even. Achterin, daar is Bartra ja. in plaats van Puyol een slok op een borrel. Hoe ja. kan dat bij zo'n wereldploeg? Waarom heb je zo'n slechte vervanger? Ja, dat is absoluut waar. Ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb nog weinig zien spelen die Bartra dit seizoen. Het is een jongen die uit de eigen jeugd van Barcelona komt. En ik geloof dat hij 22 jaar is, is nog, uh, nog jong. Maar het is inderdaad wel de heel van Barcelona van achteruit. Je ziet gewoon aan alles dat hij uh, nerveus is. Hij vertraagt het spel. Hij uh, heeft ook heel veel in de opbouw. Ja, en dat is eigenlijk uh, ongewoon voor Barcelona begrippen. Zie jij het nog op gang komen bij Barcelona? Want je ziet wel nu in de eerste helft... Bayern München um, geeft veel en dat levert veel op nu. Ja. Um, Barcelona is nog lang niet de Barcelona dat we kennen. Dus dat kan zomaar als Bayern het iets laat vieren. Precies. Je weet uh, dat je toch altijd uh, heel voorzichtig uh, moet zijn... met de kwaliteit die Barcelona heeft. Want op het moment dat, uh, dat ze het in één keer op de heupen krijgen... dan, uh, ja, dan scoren ze gewoon tweede helft over een minuut of uh, vier. We gaan in de tussentijd wielrennen. De Brit Christopher Froome is winnaar geworden van de proloog van de Ronde van Romandie. In de achterhoede van het veld eindigt Johnny Hogeland op ruime afstand. Dat is niet zo heel verrassend, want Hogeland zet zijn pijlen over het algemeen niet op tijdritten. Maar uh, belangrijker is, hij maakte zijn rentrée na een trainingsongeluk in februari. Waarbij hij vijf ribben brak en een gekneusde lever en beschadigde ruggenwervels opliep. Johnny, goedenavond. Goedenavond. Je zit weer op de fiets. Hoe ging het? Ja, ik moet eigenlijk niet klagen, want uh, ja, jullie zeggen... Hey, ik eindigde ver in de achterhoede, maar ik vond het eigenlijk nogal wel Ik verloor maar goed anderhalve minuut. En ja, vroeg was het buitenklasse, dus... Ja, maar ja, die 115e plaats, ach, al was het 150e geweest. Dat maakt jou niet zo veel uit, toch? Nee, al was het laatste geweest. Ik heb er eigenlijk helemaal niks om geven. Ja, het gaat erom dat je er weer bij bent. Um, ging het ook goed? Je twitterde vanavond, wat kan afzien toch heerlijk zijn... Afzien was het dus? Ja, maar wel gewoon op een lekkere manier. Uh, ik had gewoon een goed ritme. En uh, ja, het ging eigenlijk gewoon goed. Heb je pijn nog van die blessures? Nee, het was te kort om... Uh, om ja, ik had wel pijn in mijn benen, maar niet uh, van de blessure. Nee, het is meer als ik echt nog lang op de fiets zit in dezelfde houding dan mijn rug soms nog wel wat opspeelt. Maar zeker in zo'n korte parloof voel ik uh, echt helemaal niks. Nee, maar betekent dat dan niet, want er komt nog een ronde achteraan. Hè? Ik bedoel, deze ronde van Roman die was niet alleen deze proloog. Kan het zijn dat je misschien iets te vroeg dan weer begonnen bent? Ja, weet je, je moet toch een keer beginnen. En dan moet ik toch ook... Uh... Het is niet dat ik constant pijn heb. En ook niet dat ik elke training pijn heb. Maar soms als uh... soms ik uh, zwaar uh, train, dan, dan voel ik wel wat. Alleen ja... Dat zal misschien nog wel even zo zijn. En uh, ja, ik denk eigenlijk dat, ik het, uh, dat het hier uh, goed gaat. Weet, het is ook zo koud geweest uh, de hele tijd. En het is nu gewoon weer ook wat warmer. En dan denk ik ook dat het allemaal wat makkelijker zal gaan. Is in die zin deze uh, ronde deze week ook gewoon een test of het allemaal weer lukt? Of is het meer dan dat? Ja, het is eigenlijk wel uh, een test om te zien waar ik sta, ja. Heb je angst nog eigenlijk? Want het is niet de eerste keer dat jou iets overkomen is. Uh, en ook niet de eerste keer dat het niet een klein pijntje was. Denk je daar nog aan als je dan weer in een wedstrijd zit? Eigenlijk op het moment nog niet. Ik heb wel eens iets van ik hoop wel dat ik hier uh, overeind blijf. Maar ja, in elke wedstrijd zijn valpartijen. Dus uh, je kunt er zo maar een keer bijlen. En als ik er dan toevallig bijlen hoop ik dat het niet hard is. Nee, nou goed, in de prologen heb je daar nog, waarschijnlijk nog geen last van. Nee, dat <lacht> is niet zeker niet dat ja. ja. Uh, heb je stiekem nog ergens plannen voor deze week? Heb je een uh, ritje omcirkeld? Nee, maar ik, ik heb wel eens iets van... Er zijn een aantal ritten, dat ik denk, met, dat we met een man of 50, 60 zesde naar de finish rijden. En uh, ik hoop eigenlijk stiekem... Uh, als het niet lukt, lukt het niet, maar ik hoop stiekem dat ik er dan gewoon bij kan zitten. Ja, maar wat zegt je lichaam op dit moment? Ja, die zegt... Uh, ja, want dat, het hij altijd... knallen, dat hij alleen maar wil knallen eigenlijk. Ja. Zo, zo, zo. Laat het maar koers cool zijn. Ja, dat zit bij jou eigenlijk altijd geloof ik, hè? Ja, maar nu een beetje bijzonder. Ik voel me echt zo'n beetje zo'n uh, zo nieuweling. Ja, hoe komt dat? Ja, joh, ik heb eigenlijk zes maanden uh, niet, niet gekoest. En ja, als ik dan mijn nummer vandaag opspel... Ja, dan krijg ik gewoon rillingen. En dan ben ik zo blij en... Ja, dat ze heel de week zijn. Ja. Nou is dit uh, voor jou dus het, het begin van het seizoen. Um, waar kijk je naar uit? Welke wedstrijd um, moet het gaan worden dan? Ja, ik hoop gewoon dat ik uh, door een, uh, een mooi programma in mei... gewoon weer aan het eind van de maand... gewoon weer op mijn oude niveau zit. En dan hoop ik gewoon vanaf dan... Uh, mooie wedstrijden te kunnen rijden met goede uitslagen. Ja. Wat brengt de dag van morgen? Morgen is uh, 180 kilometer, geloof ik. En 2000 hoogtemeters. Uh, de laatste klim op 135. En dan eigenlijk dalen naar de finish. Dus het kan alle kanten op. Ze kunnen er op, een, het, op een sprint gaan gokken. Maar het zou kunnen dat op de laatste klim ontploft. En dan rijden we met de mannen 50 naar de finish. Dus. Ja, een, een nieuwe test. Een grotere test dan vandaag. Zie je er tegenop of heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik, ah. zie er, ja, ik ben wel nerveus, maar ik zie er zeker niet tegenop. Hartstikke goed. Johnny Hogeland. succes deze week. En dankjewel dat je aan de telefoon kwam. Ja, succes met thuis. Okay. <laughs> dankjewel. We gaan weer voetballen. Live Bayern München in de tweede helft tegen Barcelona. Met Andy Houtkamp en Bas Tegelen. Er wordt nu afgetrapt voor het begin van deze tweede helft. Waar Bayern met 1-0 staat door die goal van, uh, van Müller. Even een klein tweelingetje tegelijk doen. Toen hebben ook een overtreding gemaakt in het begin van deze tweede helft. 1-0 voor Bayern München door goal van Müller. Een overtreding gemaakt door Martínez die er ietsje te fel op zit bij Iniesta. Ik vind eerlijk gezegd wel meevallen. Iniesta gaat graag naar de grond. En dat levert Martínez dan geel op meteen in het begin van deze tweede helft. Ik ben eigenlijk benieuwd en dan gaan we maar speciaal op letten hoe Kassai zich heeft hersteld in de rust. Dat is dus de scheidsrechter van wie vriend en vijand, nou toch in ieder geval vriend... Het erover eens is dat uh, de beste man er eigenlijk twee strafschoppen had moeten geven. Of laat dat woordje toch eigenlijk maar weg. Die had twee strafschoppen moeten geven aan Bayern Dat deed het twee keer niet. En wat je nou ervan zeggen wil verder. Die man krijgt dat in de rust gegarandeerd via links of rechts welk kanaal dan ook te horen. En die denkt nu oei hoe gaan we dat oplossen in de tweede helft. En daar ben ik heel benieuwd naar. Robben heeft de bal. Overigens uh, kreeg uh, Martinez die gele kaart vanwege de vierde overtreding zoals Kazaj aangaf. Uh, maar ja, goed, dat zal er dan uh, ook wel bij horen. Het is er helemaal niet de wedstrijd na, want het is een uh, sportieve wedstrijd voor ons nog. Natuurlijk worden de overtredingen gemaakt, maar niet uh, dermate zwaar. Ik ben ook benieuwd hoe Barcelona zich... Toch hersteld in de tweede helft. Als uh, zijn de, in de eerste helft de enorm onderliggende partij. bezit aan de rechterkant voor Daniel Alves. Met uh, Ribery in zijn buurt. Ribery gaat ervoor lopen. Dus moet Daniel Alves de bal terugspelen op Xavi. Xavi naar... Uh, de, hoe heet het? Uh, Busquets uh, natuurlijk. Terug naar Xavi. Xavi bal binnendoor. En uh, gaan we Messi nog zien in de tweede helft. Want daar hebben we heel weinig van gezien in de eerste helft. Uh, hij is nu ook nog steeds niet de bal bezit geweest. Iniesta heeft de bal en gaat nu uh, in de voorwaartse. En dat is een mooi 1-2'tje. Iniesta richting de keeper. Maar keeper Neuer is uitstekend uit zijn doel. En uh, pikt de bal ook op. Het was overigens buitenspel. Maar dat terzijde. Het was toch spannend. We hebben, ik, ik heb genoten. We hebben in de, het was trouwens geen buitenspel. Blijkt nu uit herhaling met dit geheel terzijde. Uh, ik, Messi, zeg jij, die hebben we inderdaad uh, niet gezien. Dat klopt. Die hebben we zo weinig gezien in de eerste helft dat ik op Twitter... Via een van mijn uh, zeer gewaardeerde collega's las. Wacht maar tot Bayern Barcelona in de tweede helft Messi inbrengt. Met een knipoogje. Dan wordt Bayern vanzelf wel bang. Zo weinig is hier in beeld geweest dat je echt afvraagt of hij heeft meegedaan. Het is wel het geval. weg aan de rechterkant van het veld. Naar dat Müller doorkomt. Maar de bal is net te hard rolt Over de zijlijn ingooi voor Alba. linksback van Barcelona. Die kijkt en zoekt. En kan dat dan breed? Kan dat naar voren? Er wordt druk geweest. En Alba weet het eigenlijk niet. Omdat er van Bayern toch weer veel... ...in de buurt staan. Dan moet je hem er eigenlijk met een boogje overheen zien te gooien. Dat probeert hij wel, die bal wordt door Schweinsteiger de andere kant weer opgekopt. Komt er voor de voeten van Iniesta, die een in duel gaat met Robben. Verkijken zich allebei een beetje op een raar effect in de bal. Die komt er voor de voeten toch van Bayern. Dan uh, gaat Ribéry Pasen. Dan komt uh, Martinez bijna bij de bal. Die wordt dan goed afgestoord. Ja, Ja, het was weer Hens. Het leek erop in ieder geval. Bartra verdedigt. En als die bal dan nou voor de derde keer op de hand komt en ze zien het niet... Dan moet ik erbij zeggen dat ik het nu ook niet zag. Maar ja. ik ben dan ook geen scheidsrechter in de halve finale van de Champions League. Müller ging meteen met de armen omhoog. Maar hij was wel de enige moet ik zeggen. Het levert slechts een hoekschop op. En nu gaan we het zien. Komt die bal tegen de arm? Nou, nou. laten we het voordeel van de twijfel geven. Hoekschop, Robben. Richting tweede paal, goede bal. En dan wordt bal wel ingekomt, doelpunt. Is het buitenspel? Nee. En is het uh, Gomez? Ja. En is het 2-0? Ja, voor Bayern München. De hoekschop van Arjan Robben is uitstekend. Komt bij de tweede paal terecht. Wordt doorgekopt voor het doel. En dan is het Gomez die helemaal vrij staat. En de bal voor het inteken heeft. Maar dat zijn de goede spitsen. De spitsen die op de plek staan waar ze moeten staan om een doelpunt te maken. En al heel snel in de tweede helft is het 2-0 voor Bayern München. Goeie goal. Een prima doelpunt waarbij Gomez de bal van dichtbij... Kan tikken, Ja, het zijn van die spitse goals. Daar moet je dan maar gewoon staan. Daar sta je ook. Dan gaan bij Barcelona veel handen omhoog. Omdat het er wel op lijkt uit die hoekschop. Terwijl Müller de bal bij de tweede paal zeg maar weer terug de doelmond in kopt, Dat inderdaad Gomez buitenspel staat. Zou het al zo zijn? Dan uh, zullen ze een afloop uh, in Duitsland zeggen... Ja, laten we dat dan maar wegschrijven als compensatie voor twee strafschoppen... die we niet kregen en wel hadden moeten hebben. Nu zit het een keer mee. Over buitenspel en Duitsers gesproken kan Dortmund meepraten. Weet u nog in de vorige ronde... Maar uh, hij zit erin, hij telt. En dat betekent dat het 2-0 geworden is. Dat hoort hij op de achtergrond. Iemand op fluistertoon mededelen aan de rest van dit stadion. Want daar zijn ze ook goed in hier. En dan heeft Busquets de bal voor Barcelona gekregen. En nou zal Barcelona toch wat moeten. Of zouden ze denken, we gokken een beetje op het scenario AC Milan. Want ook daar verloor men met 2-0. En werd daar thuis 4-0. Omdat Barcelona weet, als de trein eenmaal op de rails is gezet, juist in eigen huis. Dan kan het raar lopen. Maar ik heb toch de indruk, als je AC Milan naast Bayern München... Legt dat bij München niet één, niet twee, maar drie klassen beter is. Zeker in deze wedstrijd. Messi raakt de bal kwijt aan Dante. Gaat de bal uh, weer naar voren naar Schweinsteiger. Fantastische voetballer is dat toch die zo onopvallend opvallend bezig is. Uh, Daar achterin om alle gaatjes dicht te lopen. Nu een uh, schouderduw. Uh, goed gezien door de scheidsrechter van Piqué op uh, Ribéry. Het spel gaat verder met Busquets. Busquets balletje naar voren, naar Iniesta. En dan Iniesta met de bal in één keer gespeeld. Maar weer in de voeten van uh, Dante. En zo, uh, ja, moet ik zeggen, kan Barcelona nog steeds, ook na zes minuten in de tweede helft, nog steeds geen, geen vuist maken tegen dit. Werkelijk voortreffelend spelend uh, Bayern München. Ja, uh, ik. Ik werd eh, niet zo lang geleden wakker met de gedachte dat de finale in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet Spaans maar geheel Duits zou worden. En ik word eigenlijk wel versterkt in die gedachte met deze wedstrijd. En dat tel ik dus maar bij op dat in de pool weet u nog, over Poel des doods gesproken waar Ajax derde werd. En Manchester City vierde dus de twee halve finalisten vanmorgen ook nog in zaten. En toen was eh, Dortmund beter dan eh, de tegenstander. Müller gaat van afstand schieten van de rand van het strafselgebied en schiet de bal. Een half meterje naast nadat hij zo lang dreigt en dreigt. Dat de tegenstander wel voelt en de keeper dus ook dat er een keer een schot gaat komen. Dan kun je er misschien wat beter op instellen. Hij schiet een uh, metertje naast, dat is toch niet zo'n onaardige poging ook. Dat onderstreept voor de zoveelste keer dat uh, Bayern München beter is. Want als ik op mijn blaadje kijk, zie ik aan de kant van Bayern vier, vijf kansen, mogelijkheden, dingen staan die er toe doen. En aan de kant van Barcelona echt maar één. En dat was die bal waar Messi eigenlijk niet eens bij kwam, want die door Dante werd weggetrokken is dus inderdaad, we krijgen een aantal, een keer of 27 de herhaling te zien van het doelpunt. Uit 26 verschillende oogpunten. Het is randje buitenspel, maar het bestaat die heb ik van een zeer goede vriend van mij ooit gehoord. Weer stond Robben aan de basis van dit doelpunt. En Robben speelt een uitstekende wedstrijd. Goeie eerste helft stond mede aan de basis van het eerste doelpunt. En nu uit die hoekschop van hem, vanaf de rechterkant, komt 2-0... Bayern staat dus voor tegen Barcelona. En ik denk niet dat Barcelona uh, het uh, wel best vindt zo. Nee, Barcelona kan echt niet beter tegen dit, uh, nou misschien wel ontketende Bayern. Uh, Barcelona heeft wel balbezit. En zal zeer hard op weg uh, moeten richting het doelpuntje. Want als Bayern ook nog de nul houdt en twee keer scoort... dan wordt het echt een uh, hele moeilijke zaak voor Barcelona. Xavi aan de bal in de middencirkel. Waar dus uh, met name de eerste wat water lag. Interessant voor de mensen die nu pas is was de... Conspiracy theory van Mark van Hintem in de rust. Die zei, zou ze het expres hebben gedaan om op die manier het spel van Barcelona te ontregelen. Die zou bijna zeggen, ze hebben zichzelf ermee, want ze zijn beter. Dan heb je die frats eigenlijk niet nodig. Terwijl Messi nu aan een solootje begint. En die solo brengt hem wel langs twee tegenstanders, maar niet langs de zeven die daar nog achter staan. De bal wordt vervolgens door Boateng met een rotgang de andere helft opgerost. Waar staat van Bayern even niemand. Die bal komt dan in de handen van Victor Valdes. Zoals gezegd, een van de acht Spanjaarden in het elftal. Zes Duitsers aan de kant van... Bayern München, dat maakt het wel aardig om te zien dat de Duitse en de Spaanse ploegen... ook echt met veel mensen uit hun eigen land spelen. begrijp het, dat heeft ook allemaal weer te maken met geld. Maar het zou een aanbeveling zijn voor de meeste competities. Ik begrijp het allemaal dat het ook op wil van Europese regels... je niet mag zeggen dat je veel mensen uit je eigen land moet opstellen. Maar het zou toch eigenlijk fijn zijn als dat wel komt. Omdat het er ook herkenbaarder van wordt. Dit is toch Duitsland, Spanje. En dat bevalt me wel. Ja, met een WK volgend jaar voor de boeg. Uh, zegt dat ook wel iets, dat deze ploegen... Uh, twee Duitse ploegen en twee Spaanse ploegen. Met veel Spaanse voetballers en Duitse voetballers ook gewoon in de halve finale staan. En het is sterk met Robben aan de rechterkant. Een Nederlander Die moet het al gaan doen. Trekt hem binnen, doet dat goed. Arjen Robben, Arjen Robben, Arjen Robben nog altijd. Legt hem uh, breed. En dan uh, is het uh, Ribéry die blauw net voor langs schiet. Wat een goede actie weer van Arjen Robben die, en dat weet je als Barcelona zijnde, toch regelmatig naar binnen trekt. Maar dit wel heel goed deed met kleine stapjes bal aan de linker. En dan op het juiste moment de bal geven aan Ribery langs Thomas Müller. En Ribery schuift de bal. Naar ook een goede beweging waarmee hij langs Daniel Alves gaat. Schuift hij de bal langs het doel van keeper Victor Valdes en zo weer een grote kans, goede mogelijkheid voor Bayern München. En er wordt hem nog wel eens verweten, Robben, dat hij solistisch is en eigenlijk in dit soort momenten te veel naar grondbal kijkt en vooral niet naar mensen om hem heen. Doet hij dus nu wel goed. En een aardige kans opnieuw voor Bayern München dat dus na de 2-0 van Gomez in het begin van deze tweede helft via Müller en Ribéry maar net naast geschoten heeft en dat onderstreept opnieuw. Dat de Duitsers beter zijn. 55 minuten onderweg. 2-0 is het in de Allianz Arena. Waarbij Alexis Sanchez nu een klein duwtje meekrijgt. Ja zeker van Gomez. En dat levert alweer balbezit op voor de Spanjaarden. Nee, dat is niet geval. Ja, toch wel. Nu denkt Robben merkwaardig genoeg dat hij zelf een vrij schot mag nemen. Waarom? Vraag je af. Misschien dat dat vroeger bij voetbalvereniging Bedum zo was. Als je een overtreding maakt dat je hem zelf mocht nemen. Maar dat is in het grote mensvoetbal niet het geval. Er liggen hier ook geen uh, jasjes als doelen. Uh, bal bezit voor Bayern München aan de linkerkant. Weer voor Ribéry. Die geeft hem even mee aan Alaba, de Oostenrijker. Alaba uh, was zei het al. Heel snel doelpunt scoren tegen Juventus. Niet het snelste doelpunt uit. Dat staat wel op iemand die bij Bayern München speelde. En nog een Nederlander ook. Roy Makai is te maken van het snelste doelpunt ooit in de Champions League. Na een seconde of acht geloof ik. Eh, tien was het. Oh, Toevallig ja. ja. heb ik dat vandaag nog ergens uh, voorbij zien komen. Uh, hij dus uh, ook voor Bayern München. Uh, nou, de bal is in de buurt van Alaba over de zijlijn gegaan. Daniel Alves heeft gegooid. Balbezit dus voor Barcelona. Ik zit even te kijken. Het was inderdaad tien en een paar honderdste. En dat was inderdaad voor Bayern. Uiteraard hadden we het al over tegen Real Madrid. Goed. Helemaal bijgepraat. 56 minuten. 2-0. Bayern Barcelona. Rechterkant van het veld. Messi. dreigt naar binnen. Draait naar binnen. Draait naar binnen. Bal aan de voet. Bal te ver voor zich uitgespeeld. Bal kwijt. Overname Bayern. Meteen kijken of daar wat te halen valt. Is er beweging. Ribri aan de bal. Muller aan de zijkant. Die krijgt nu de bal mee. Ribri loopt door. En het centrum is Gomez. Die loopt eigenlijk weg nu bij Alba. Aan de andere kant krijgt de man aan de bal krijgt een schop. dat is dus Müller. De man die dat gedaan heeft is Daniel Alves, die loopt lachend weg. En vooral ook schuddend met het hoofd als hij daarmee de scheidsrechter wil zeggen... hier was niks aan de hand. Een herhaling blijkt uh, dat er wel degelijk wat aan de hand was. Namelijk dat hij gewoon zijn voet laat staan waar Mule overheen valt. En dat is volgens mij nog steeds een vrije schop. Maar tegenwoordig is het mode, dat is niet tegenwoordig, al heel lang... dat je als voetballer als je een overtreding maakt per definitie moet weglopen... en moet uitstralen dat je niks gedaan hebt. Sebastien ja. Sebastian Die gaat wel wat doen, want die gaat de vrije trap nemen. Voor Bayern München vanaf de linkerkant met het rechterbeen... Dus een bal richting het doel, maar zo'n uh, dus beetje iedereen staat op de rand van het strafschopgebied. Daar komt die bal van Schweinsteiger strak. Mooi bij Robben. Robben komt naast. Die was dichtbij met het hoofd. Ja, dat is schrikken. Je ziet hem zelf met de handen naar het hoofd gaan. Een hele mooie strakke vrije trap. En dan Robben die uh, de bal schamt met het hoofd. Hij, nou, wat heet schamt? Hij kopt hem uh, heel redelijk. De bal gaat een halve meter naast het doel van uh, uh, Valdes. En daar was Bayern... Alweer dicht bij de 3-0. Ja, dat is de vierde kans, schuine strepen, mogelijkheid. Die Bayern krijgt in de tweede helft. Waar we ook in de tweede helft, die dus bijna een kwartier onderweg is, van de Spanjaarden nog helemaal niets gezien hebben. En uh, mensen die zeggen dat klopt, want het zijn geen Spanjaarden, maar Catalanen oké, okay, prima. Maar Barcelona heeft nog niets laten zien. Echt nog niets. Piquet aan de bal zouden ze het gewoon echt even niet meer weten. En zou de machine langzaam maar zeker een beetje in de soep draaien. En rijdt men het kaartje in de poep. En blijkt dat de hegemonie wel een beetje voorbij is. We hadden het al over de haarscheurtjes die je eigenlijk toch wel een beetje voelde. Uh, in het elftal is dat zo. Dat dachten we na de 2-0 in Milaan ook een beetje. Toen werd het 4-0. En zei iedereen nee hoor, ze zijn er nog. Dat kan natuurlijk nu ook nog. Maar Barcelona voetbalt niet meer zo dominant zoals we dat gewend zijn. En Bayern blijkt gewoon een ongelofelijke toptegenstander te zijn. Die werkelijk een fenomenale wedstrijd op de mat legt. Al een uur lang 2-0. Dat is de tussenstand met balbezit voor Xavi. Ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar Messi... Net ook weer in bal bezit, heeft nog geen bal fatsoenlijk geraakt en nu is het uh, Iniesta. Probeert binnen door. Uh, uh, wie is Alexis Sanchez te bereiken? Uh, Sanchez nog altijd. Probeert zich vrij te draaien en doet dat goed. Gaat er langs en wordt dan even aangetikt door Boeteng, maar krijgt geen vrije trap. Het spel gaat verder en de uh, bal is bij uh, Barcelona, bij Xavi. Xavi Iniesta. Iniesta kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Het is uh, Sanchez die uh, de bal uh, teruggeeft aan uh, Iniesta. En dan een goede slijding van Filipe Lam Zorgt ervoor dat er een... Uh... Inworp is voor Barcelona. Uh, sympathiek gebaar nu worden toch de rost die zo bij München horen hier uh, gebracht op de pestribune na een uur voetballen met een ingooi voor uh, Bayern München, waarbij Müller met de hand omhoog stuikt en zegt: uh, ik zou hem wel willen ontvangen van Laam. Laam moet dan wel een end gooien om daar uh, zijn ploeggenoten te bereiken. Dat lukt uiteindelijk wel. Er wordt de bal doorgekopt. moet Robben in de buurt van de bal komen. Dat lukt niet, maar wordt er gekopt door Martinez. Ze krijgt Robben alsnog de bal. Dan moet hij eigenlijk alleen maar Piqué voorbij. Draait naar binnen, komt dan ook nog Bartraat tegen. Dan is 3-3 de bal. Gaat